Na eigen zeggen had hij in Zuid-Afrika verkeerde medicijnen gekregen... en had hij een psychose. De kliniek laat de zaak onderzoeken. De directeur is zelf verslaafd geweest. Nadat hij was afgekikt, is hij samen met een andere ex-verslaafde... de kliniek in Veldhoven begonnen. Daar kunnen mensen worden behandeld met onder meer een drank, drugs... medicijn of keemverslaving. In een huis in Badhoevedorp zijn twee doden gevonden. De politie sluit niet uit dat ze door een misdrijf om het leven zijn gekomen... Eerder vandaag werd in Zaandam een man dood aangetroffen bij een flat. Hij zou van het balkon zijn gesprongen. De politie onderzoekt nu of de dood van die man in verband staat... met de vondst van de twee lijken in Padhoevedorp. Het weer vanavond en vannacht regent het flink... en de temperatuur daalt tot zo'n 6 graden. Morgen overdag wordt het geleidelijk droog en klaart het op. Wel vallen er een paar buien. In de middagtemperatuur ligt rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB verkeersinformatie: er staan twee files veroorzaakt door ongelukken. Op de A12 bij Den Haag richting Utrecht, bij knooppunt Prins Klausplein, twee kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht, je kan er alleen over de vluchtstrook langs. Op de A15 van Europort naar Rotterdam, staat tussen Rosenburg, Spijk en Nissen, twee kilometer. Er zijn opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn er dicht, ook daar wordt u over de vluchtstrook geleid. Gestolen onschuld van Corbyn Edison.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 En om kwart voor acht zit hier de voorzitter van de Internationale Holocaust Task Force. Hij wil meer aandacht, onder andere voor vergeten Holocaust plaatsen. Een man met een missie. Maar er wordt ook gevoetbald in de Europa League. Twente speelt tegen Fulham. De tweede helft is begonnen, maar ik heb de programma's te voorbereiden... Dus ik weet niet hoeveel het staat. Maar Frank Wilaart wel. Vertel. Ja, dat is het voordeel dat ik er zit, kan ik je dat rustig <laughs> vertellen. Vier minuten na de pauze zijn we naar de rust, hoe je het ook noemen wilt. En het is nog altijd 0-0. Twente heeft de hele eerste helft geprobeerd om door de hechte defensie van Fulham heen te spelen. En nu Ola John aan de linkerkant van het veld er van door. En krijgt wel twee tegenstanders tegenover zich. Dat is er één te veel. Maar die schiet dan ook de bal over de achterlijn. En dat betekent dat Twente daar een hoekschop aan overhoudt. Ola John in de tweede helft in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Leroy Fair. Hij gaat op de positie staan, daar waar in de hele eerste helft Chatli heeft gespeeld. En die mag nu op zijn favoriete nummer 10-positie spelen. Kort achter de spits. Benieuwd of dat Twente wat gaat brengen, want het omperen nogal tempo en creativiteit. Die hoekschop wordt genomen, wordt ingekopt. Nou ja, half soort van ingekopt door uh, Douglas. En Douglas komt de bal op zijn beurt over de achterlijn. Dat betekent dat er een doeltrap overblijft voor Swartzer, de doelman van uh, Fulham. De nummer 15 van de Premier League. Maar ja, dat is dan weliswaar tegen de nummer 3 van de eredivisie. Blijft lastig als die met 8, 9 man voor de goal gaan staan en dan maar wachten. Wat FC Twente allemaal bedenkt. Blijft het lastig voor Twente om daardoor heen te voetballen. En Twente heeft genoeg aan een 0-0 stand om de nummer 1 in de pool te worden. Dus, zou je kunnen zeggen, is het ook wel prima voor Twente? Moeten ze niet al te veel risico nemen en deze wedstrijd proberen uit te spelen... zonder zelf ook in de problemen te komen. En dat zorgt ervoor dat het allemaal... Ja, op papier is het allemaal wel spannend. En als je naar de stand kijkt, denk je, goh, 0-0, dat zal wel spannend zijn. Maar als je gewoon de wedstrijd erbij pakt, valt het eigenlijk allemaal wel mee. Vijf minuten na de rust zijn we bezig bij Twente Fulham 0-0 nog. Ja, ik zei het al, vandaag is het Wereld AIDS Dag En wereldwijd wordt dan aandacht gevraagd voor de aidsproblematiek. En opgeroepen tot meer solidariteit met mensen met HIV en aids. Nou, mijn gast vanavond is niet alleen solidair met mensen met HIV... maar heeft ook heel bewust een HIV-positief kind geadopteerd. Goedenavond. Goedenavond. U zit hier anoniem, want dat wil u. Waarom is dat? Ja, klopt. Uh, eigenlijk om twee redenen. Uh, omdat het ten eerste eigenlijk gaat om om mijn verhaal, om mijn boodschap en niet om mij persoonlijk. Mm -hmm. uh, maar daar hangt ook iets anders aan. Als ik vertel wie ik ben en ik vertel wie mijn zoon is... dan uh, kan mijn zoon later niet meer de keuze maken... om uh, zelf te bepalen wie hij wel en niet vertelt over zijn uh, HIV-status. Dus vandaar dat wij uh, ja, gekozen hebben voor een soort van semi-open. Sommige mensen vertellen wel, sommige mensen niet. Nee, want er zijn mensen wel in de omgeving die het wel weten. Ja, zeker, ja dichtbij, vrienden en familie. Uh, goede vrienden, uh, familieleden met wie we het meest intensief uh, contact hebben. Contacten waar, waarvan wij denken, nou wij hebben er steun aan... en uh, onze zoon heeft er nu en straks steun aan. Ja. Tweeënhalf jaar geleden uh, is uw zoon geboren ja. in Nigeria. Ja. Uh, is besmet met het HIV-virus. Ja. Uh, u wilde op een gegeven moment adopteren... en heeft heel bewust een kind geadopteerd uit Nigeria met HIV. Ja, klopt. Waarom was dat? Um, nou ja, kijk, je wordt niet op een dag wakker en denkt: uh, dat is het, dit uh, ga ik doen. Uh, maar er groeit langzamerhand een beetje een, uh, een adoptiewens. Zodra je die keuze hebt gemaakt voor adoptie, dan verdiep je erin. En toen wij dat deden, merkten we dat er aan de ene kant een, een, een rij was van ouders. Um, die um, ja, een wachtlijst vormen voor de adoptie van gezonde kinderen, jonge kinderen. En dat er aan de andere kant ook kinderen zijn die veel moeilijker. Um, nog uh, dat ze stabiele gezin kunnen krijgen. Omdat ze bijvoorbeeld HIV hebben? Bijvoorbeeld, ja. Um, ja, en toen was het uh, voor ons: nou ja, als we dus voor het een kiezen, sluiten we het ander uit. Misschien moeten we ons gewoon maar eens verdiepen in, in dat, wat misschien eigenlijk een ver van je bedshow lijkt. Ja, en dat en hebben wat, we gedaan. Ja, want wat bracht dat dan? Wat voor informatie kreeg u? Um, nou ja, goed. Wij waren zelf eigenlijk een beetje blijven hangen bij uh, HIV, jaren 80, 90. Uh, Paul de Leeuw, Mr. Blue. Ja, dat uh, liedje wat werd toegezongen ja, door iemand die dood ging. Tannenborstels die niet bij elkaar in één beker mogen staan, dat soort dingen. hand krijg je iets meer informatie. Uh, er is de HIV-vereniging Nederland die heel veel informatie uh, geeft. Er zijn uh, ziekenhuizen, uh, nou ja, deskundigen. Ja, HIV stond voor, dan ga je van dood. Ja, vroeger was het een dodelijke ziekte, nu is het een chronische ziekte. Dat maakt nog wel een, nog wel een verschil. Ja, dus u wist dat op het moment dat u een kind zou adopteren uit Nigeria met HIV, dat hij niet per se dood zou gaan, maar dat het een leven zou kunnen krijgen hier in Nederland? Uh, ja, nou ja, in die zin dat. Je weet maar een klein stukje van, uh, van je kind. Uh, we wisten in ieder geval dat. En we wisten dat hij HIV-positief is. En dat hij dus, uh, nou ja, hier in principe de goede zorg kan krijgen. Mm -hmm. Um, maar goed, daar wilden we wel goed voorbereid voor kiezen, uiteraard. Ja, u bent uiteindelijk hem gaan halen, een jaar geleden. Toen was hij anderhalf, in Nigeria. Ja. En wat voor jongetje trof u aan? Nou goed, hij was anderhalf, dus we hadden ons voorbereid op uh, wat misschien het lastig zou zijn. Een jongetje wat, um, nou ja, uh, niet zit te wachten op een paar uh, witte uh, ouders die ineens zeggen van, uh, wij zijn je mommy en daddy. Ga maar mee met mij, ja. ja. Ga maar mee, en bij ons krijg je een goed leven, en, en nou ja, dat soort uh, clichés. Maar we troffen een, een jongetje wat uh, nou ja, eigenlijk meer baby was nog dan Peuter. Uh, te ziek was om zich eigenlijk nog verder te kunnen ontwikkelen op dat moment. Maar wel twee ogen had die ons direct uh, niet loslieten. En dat is nooit overgegaan. Behalve dan wel dat hij inmiddels uh, goede medische zorg krijgt en een hele stevige, brede peuter is geworden. Ja, want u heeft een foto meegenomen. Ja. En u straalt ook, als u dat zegt. Een ja, dat mooie, klopt, ja. stevige peuter is geworden. Want uh, hier voor mij staat hij. Ja. Inderdaad, een prachtig kind. Een schat. Ja, klopt. schrijf een... hem eens. Wat voor jongen is het? Um, nou ja, kijk, ook toen hij een jaar geleden... nog een stuk slechter voor stond... Um, was het al een jongetje... wat gewoon heel erg een, een ja, doorzettingsvermogen had. Um, de wil om te overleven... En um, heel positief. Hij is niet alleen heeft positief, zeggen wel, maar hij is ja. gewoon heel positief van karakter. Ja, um, ja want en, hij straalt en hier ook. Hij heeft echt een lachbekje. Hij heeft hij is, uh, nou ja, het zonnetje in huis, zullen we maar zeggen. En ja. hij geniet van. Hij haalt het maximale uh, uit zijn leven nu al. Van de ja. seconde één, zodra hij zijn ogen open doet. Tot de laatste seconde van de dag en hij besluit dan maar mijn ogen dicht. Heeft hij genoten en alles uitgehaald. Ondertussen heeft dit kleine mannetje natuurlijk ook HIV onder ja. de leden. En wat houdt dat praktisch in voor u en voor hem? Um, nou ja, dat hield een jaar geleden hield dat in starten met medicijnen... en hem overtuigen uh, dat dat belangrijk is. Maar hoe doe je dat bij een kind van twee? Nou ja, peuters zijn niet zo makkelijk nee, te overtuigen. precies. Dus dat is toch eigenlijk... Twee, dan... ik zeg nee. Ja, dat is het een beetje. Nou goed, en hij heeft een goed temperament uh, meegekregen. Dus uh, hij was in ieder geval vastbesloten dat niet te accepteren. Mm -hmm. Ja goed, en dan is het belangrijk dat je aan de ene kant de liefhebbende aardige papa en mama bent. Maar ook uh, vasthoudt aan wat op dat moment goed voor hem is. En dat is gewoon dat hij uh, twee keer per dag die medicijnen moet. Maar doet hij dat nu ook? Zonder uh, morren? Het is een maand lang een gevecht geweest. Nu is hij ontzettend trots dat hij het zelf kan. Hij kan zelf zijn spuitjes in zijn mond uh, leegmaken. Het zijn uh, drie drankjes. En, Vieze drankjes? Uh, er zit een, hele, een heel vies drankje bij. Mm -hmm. En hij zegt het zelf altijd, nummer twee, hebbal vies. En dan zeggen we, inderdaad, die is hartstikke vies, ja. maar hij moet toch. Hij weet alleen natuurlijk niet wat hij onder de leden heeft, neem ik aan. Ja, het is niet dat er op een moment, uh, dat er op een dag een moment komt van... nu gaan we hem vertellen dat hij heeft. We proberen een beetje wat we met hem bespreken, uh, altijd op zijn niveau te doen. En als dat niet lukt, dan... Uh, wat zegt u nu? Hoe formuleert u het nu? Nee, we, geven, we laten hem nu al wel eens zien... Uh, hij eet ook wel eens natuurlijk in gezelschap. En dan ziet hij dat hij de enige is, uh, of een van de weinigen... die dat moet, drankjes na het eten. Uh, op tijd uh, dat er een wekkertje gaat en dat je dan je drankjes moet... of dat je dan moet eten. Um, we, maken, we proberen... Hif neemt hij zijn hele lang, uh, leven lang mee. Dus we proberen in ieder geval mee te geven dat Hif... Um, nou ja, als hij er niet vanaf kan, dat dat maar beter zijn vriend kan zijn... en dat hij het beter te vriend kan houden. Ja. Hif maakt iets... Uh, yeah. Heeft geeft hem iets extra's. En uh, nou ja, we zeggen zult... nu dat hij speciaal is en dat hij, uh, uh, dat hij er gewoon uh, erg sterk van wordt. Ja, want als hij groter wordt, dan heeft hij dat natuurlijk niet in de hand. Dan zal die op het moment ergens anders zijn waar hij dat drankje moet nemen. En dan moet u er natuurlijk van uitgaan dat hij oud en wijs genoeg is om te weten dat hij het moet nemen. Ja, precies. Daarom is het ook belangrijk. Het is eigenlijk uh, met Hif, net als met het stukje van zijn uh, adoptiestatus. Het moet niet op een dag zijn... Uh, nou, nu gaan we eens eventjes een zwaar gesprek hebben. Mm -hmm. Maar het moet uh, onderdeel zijn van zijn leven. Van ons leven. En uh, op de positieve uh, momenten... Uh, op de vervelende momenten dat hij naar het ziekenhuis moet... Uh, ja, in alle aspecten. ja Is hij, want hij is nu 2,5, dus hij gaat nog niet naar school... Nee. maar misschien wel naar de crèche. Ja, we weten de zijn dag. leidsters dat hij geïnfecteerd is met HIV? Nee, weten ze niet. Is dat heel bewust, dat u uh, dat dus niet verteld heeft? Ja, is een hele bewuste keuze. Uh, vond het al um, nou ja, een opgave om een goede kinderdagverblijf uh, uh, te zoeken... wat ook een beetje rekening houdt met zijn adoptiestatus... en dingen die daarmee te maken hebben, hechting, uh, benadering, dat soort dingen... Ja, dat vergt een hele bijzondere aanpak dan? Nou ja, goed, er zijn toch altijd wat extra uh, aandachtspunten. Bijvoorbeeld een wenperiode uh, is misschien iets langer dan één of twee dagen. Um, juist omdat uh, ja, afscheid nemen en zo... dat is allemaal misschien ja. een, be een beetje spannender dan ja. bij een kind... wat nog nooit afscheid heeft hoeven nemen van ja. zijn biologische ouders. Um, dus ja, als we dan ook nog bij een goede crash dan zouden moeten vertellen... nou, en hij heeft uh, ook nog heeft. Um, dan zou ik misschien nog wel de paar mensen uh, die daar werken kunnen, kunnen overtuigen. van: jongens, het is niet uh, besmettelijk. En uh, hij kan gewoon, jullie kunnen gewoon met hem omgaan. Maar dat ja, risico wil ik liever niet uh, lopen. Want u zegt het is niet besmettelijk. Dat is inmiddels zo. Het is niet ja. meer. Want hè, dan denken wij aan uh, bloed op bloed. Daarmee kan je het krijgen: van ja. bloed op bloed. Ja. Uh, je bent aan het spelen. Je hebt daar ook op die crash een kind. Die heeft uh, iets met bloed. En hij ook. Ja. En dan? Wat gebeurt er dan als die elkaar raken? En dan uh, verzorg je het en ga je ermee om op dezelfde manier... Uh, zoals je dat met elk ander wondje met elk ander kind zou doen. Ja. Maar uh, kan hij niet een ander besmetten, bedoel ik eigenlijk? Kijk, bij wondjes is uh, bloed is geneigd naar buiten te stromen, niet naar binnen. Dus uh, iemand via bloed-bloedcontact uh, besmetten is gewoon heel erg lastig. Dan zou je um, een hele grote wond op een hele grote wond moeten doen... en die hard tegen elkaar aanwrijven. En dan zou er eventueel 0,00 iets procent kans zijn op besmetting. HIV is uh, het is niet alleen wel en niet aanwezig in je bloed, wel of niet aanwezig, maar als het goed behandeld is, is het op een gegeven moment zelfs nauwelijks aanwezig. Dus dan kun je je voorstellen dat je uh, een klein beetje bloed hebt en daar het uh, hiv virus niet of nauwelijks in kunt aantonen. Ja. Voelt u het ook als een, als een grote verantwoordelijkheid dat u nu besloten heeft om dat inderdaad niet bekend te maken daar op die creche? Uh, ja, verantwoordelijkheid Het is in ieder geval een lastige keuze geweest. Um, want ik wil hem niet uh, opvoeden um, in een sfeer van uh, geheimhouding... En ik wil ook niet het stigma wat er even nog op bestaat helemaal in stand houden. Nee, maar u zegt het risico dat er iets gebeurt is eigenlijk niet En daarom durf ik die verantwoordelijkheid op me te nemen. Eigenlijk ja, om het niet te zeggen. Ja, die, uh, als het om besmetting, als er ook maar enige uh, risico's zijn... dan zou ik het wel vertellen. Ja. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van hem, maar ook van de kinderen. En de leidsters daar. Ja, daar bent u van overtuigd. Ja. Een tweede adoptiekind overweegt u. Ja. Weer uit Nigeria... En ook HIV geïnfecteerd? Uh, die kans is vrij groot. Als wij zeggen, van nou, we staan open voor een kind wat HIV-positief is... Um, dan is de kans vrij groot dat wij ook een kind voorgesteld krijgen... wat HIV-positief is. En ja. wat zou je daarvan vinden? Um, nou, ik zou het voor het kind zelf erg triest vinden... dat het toch weer uh, zover gekomen is dat er een kind HIV-positief geboren ja. is... en dus aan medicijnen vastzit. Um, maar ik zou het voor onze kinderen in dat geval fantastisch vinden... dat ze zich aan elkaar kunnen optrekken, met elkaar kunnen vergelijken... en uh, ja, dat ze niet de enige zijn. Nee, dat ze dat echt delen. Ja, ja dat moet natuurlijk fantastisch zijn. Dus ja. dat gunt u hem natuurlijk heel ja, erg. Ja, absoluut. Heeft u voor mensen die luisteren en die ook willen adopteren... en die horen van u dat er eigenlijk... nou ja, het is natuurlijk niet uh, wat je het liefst wil natuurlijk, een kind met HIV... maar van u zegt, nou, dat is eigenlijk te doen. Ja. Goed te doen zelfs. Wat zou u adviseren? Heeft u een tip? Um, nou ja, goed. Als je in het adoptieproces zit, dan uh, is het lastig om je um, daarin te verdiepen... in, al die, in die, al die dingen die een kind kan markeren. Probeer dat te doen, maar probeer ook veel groter te kijken naar het kind zelf. En waar komt je kind vandaan? Achtergrond probeer het hele kind te zien. Um, hoe heeft het leven van je kind er waarschijnlijk uitgezien? Ja. En als je dat doet, dan maak je vanzelf de juiste keuze, denk ik. Dank u wel. En uh, geniet van hem, zou ik zeggen. Gaan we zeker doen. Ik, uh, ik sprak de bus met... Uh, we spraken over uw geadopteerde zoon uit uh, Nigeria met HIV Besmet. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, voetbal. was net 0-0. FC Twente speelt tegen Volm. Frank Wielaert. Dat is het uh, na 62 minuten nog steeds. Ja, dat had ik ook, en, ook wel en, verwacht hoor. Ja, ja oké. Okay. Ja, in ieder geval is Twente nu ietsje meer op zoek naar uh, de openingsgoal... dan dat uh, voor de pauze, voor de rust het geval was... Uh, met name over die linkerkant, waar Ola John dus is ingevallen... was het al een paar keer behoorlijk dreigend. Eén keer bij de uh, verre paal probeerde die, uh, De Jong te bereiken... alleen ging de bal net over het hoofd van De Jong heen. Bayrami was een keer met een goed schot van afstand uh, gevaarlijk... alleen ging de bal een metertje naast. En één keer was er een, een bedoelde poging in ieder geval van de Rosales. Die had een halve volley uh, in gedachten, alleen had De Jong wat anders in zijn hoofd. Die stond met zijn rug naar de goal en pikte de bal net voor de voeten van zijn ploeggenoot weg... waardoor de kans eigenlijk verkeken was te probeert het in ieder geval. Nu met Douglas. dwars door het midden. Schiet maar jongen. Want je bent nu op 20 meter. Alleen raakt hij de bal een beetje te hoog op zijn wreven. Gaat die bal dus over de goal. Van Swartse heen. Maar hij kreeg ineens de ruimte. Iedereen van Fulham ging aan de kant voor hem zelfs. En dan kom je op een meter of twintig tot de conclusie. Ja, nou moet het een keer gaan gebeuren. Anders heb ik weer twee tegenstanders voor mijn neus staan. En de Braziliaanse Nederlander probeert het dus inderdaad ook. En na een goed uur voetballen is het dus zo dat Twente aan het aanvallen is. Fulham doet eigenlijk helemaal niks. Staat erbij. Kijkt er naar. Maar houdt voorlopig de Enschede'ers wel tegen. En zo houdt de ploeg uit Londen vooralsnog stand in Enschede tegen Twente. En is het nog steeds na dikke uur voetballen 0-0. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Mijn tweede gast van vanavond, Karel de Beer... heeft net vier dagen vergaderd over de holocaust. Karel de Beer is namelijk, namens Nederland... de voorzitter van de internationale holocaust Task Force. Goedenavond. Goedenavond. Vier dagen vergaderen over de holocaust. Dat klinkt ja. niet zo, waar je heel vrolijk van wordt. Nee. Nou... Er zijn vrolijke momenten genoeg, hoor. Ja, ook toch nog wel, wel een beetje gelachen. Jawel, wel, jawel, jawel. jawel, jawel. Ja. Oké, okay. de voorzitter van uh, die Holocaust Task Force. Daar zitten 28 landen in, maar waar doen die wat doen die landen? Wat, ja. wat is dat voor club? Nou, sinds vandaag zitten er 31 landen Kijk. in. Het gaat, het gaat uh, snel. Uh, die landen die zijn bij elkaar omdat ze allemaal uh, de Stockholm-verklaring hebben ondertekend. Mm -hmm. Die in het jaar 2000 uh, is opgesteld door de Zweedse minister-president... samen met uh, Tony Blair en Bill Clinton. En die ging eigenlijk over het feit dat die Zweedse minister-president... toen hij een keer terugkwam van een reis in Auschwitz... en op zondag met zijn kinderen zat te lunchen... erachter kwam dat die kinderen helemaal niks wisten... Wat die concentratiekampen eigenlijk waren en waar die vandaan kwamen en wat het eigenlijk waren. En toen heeft hij uh, gezegd: er moet er eigenlijk een veel grotere inspanning plegen. op het gebied van onderwijs en in die scholen. om te zorgen ieder geval dat mensen in ieder geval, ervan weten. in ja. ieder geval daar een discussie over kan komen. En die taskforce die houdt zich daarmee bezig? En die 28 landen, die 28 regeringen. die, die hebben zichzelf uh, opgegeven en die, uh, die zeggen: wij moeten daar wat aan doen. Ja. Dat gaat zowel over onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, als herinneren. Want die drie landen er zijn dus drie landen bijgekomen ja. vandaag. Welke ja. landen? Servië, uh, Slovenië en Ierland. Willen die dat zelf? Ja. Ja, dat is, ik, ik heb ze niet gedwongen. Nee, nee u, u nodigt ze niet uit. Dus nee, moeten jullie ze daar hebben zichzelf bij. opgegeven. Okay. want Wat is uh, het voordeel voor zo'n land om daarbij te horen? Het allergrootste voordeel uh, voor zo'n land om daarbij te horen... is dat ze een, een netwerk aangeboden krijgen van experts... op het gebied van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek... en ook op dat herinneringsgebied. Mm -hmm. en Dat betekent dus dat ze niet zelf het wiel gaan uit te vinden... om nieuwe uh, onderwijsmethodes te gaan bedenken... of lesmateriaal te gaan ontwikkelen. Dus dat is voor hen een hele aantrekkelijke een forum waarop ze gegevens kunnen uitwisselen. Maar er zit ook nog een andere, meer politieke reden uh, achter. Ik denk dat uh, anno 2011 landen, het zijn voor het grote deel landen van Europa... waar de holocaust heeft plaatsgevonden, plus mm -hmm. nog een paar andere landen... Uh, dat die landen ook uh, bij, ja, uh, met respect... Uh, bij zo'n organisatie willen horen. Dus een, ook een waardegemeenschap, uh, zal ik maar zeggen, van landen die zich aan dit soort, met dit soort onderwerpen bezighouden. En komen er wel eens landen niet door de ballotage, omdat ze aan bepaalde eisen niet voldoen? Ja, maar we hebben een heel streng ballotagesysteem. Dat, mm -hmm. is, dat Daarmee wil ik zeggen dat wij eh, eh, landen kunnen niet zelf hun eigen verhaal over die holocaust gaan verzinnen. Of hun eigen versie daarvan gaan maken. Nee. We hebben een, een grote hoeveelheid experts die daar uh, naar kijken. Maar uh, soms duren die, die, die uh, processen wel twee of drie jaar. Om in verschillende fases dingen moeten aangepast worden. Om nog uh, gedaan te worden. Zijn er zijn op dit moment nog geen landen die echt afgewezen zijn. Nee, nee. Want alleen in een eerlijk stadium zou je dan landen ontraden om dat te gaan. Doen. Maar is het zo dat landen als het ware ook geconfronteerd worden met hun eigen rol in de geschiedenis? Ja, dat is eigenlijk de grote kern van het hele, van, van het hele proces. Uh, uh, ik, ben een, ik ben in de afgelopen jaar langs al die landen uh, geweest en het grote, eigenlijk uh, het, het, het goede van deze organisatie is dat het de landen dwingt om in het rijne te komen met hun eigen geschiedenis. Ja, ja. Wij hebben allemaal, wij ook in Nederland, de neiging om de leuke aspecten van onze geschiedenis naar voren te, te brengen en de minder aangename dingen naar de achtergrond. Dit project, de, de, deze organisatie dwingt je om aan beide uh, aspecten evenveel aandacht te schenken. En is dat soms moeilijk? Noemen eens een voorbeeld van een land dat het daar moeilijk mee had met die eigen geschiedenis onder ogen zien. Maar je kan een heleboel uh, uh, landen noemen. Maar laten we ook maar over Nederland uh, hebben. Ja. Uh, uh, Nederland die had in 1945 een heel ander beeld over zichzelf... en de rol in de oorlog. Ook in de rol bij uh, uh, de, de, de holocaust van de Joodse uh, Nederlanders. Dan nu. Dus ook wij hebben een ontwikkeling meegemaakt. Nu zijn we kritischer. Oh, nou, ja, nou ik denk realistischer. Ik denk dat in 1945 toch het allergrootste deel van de Nederlandse bevolking... dacht dat ze in het verzet hadden gezeten. Ja. En, en, en nu blijkt dus dat in Nederland een, een, een heel hoog percentage... het hoogste ongeveer in de wereld van de Joodse inwoners... uiteindelijk in de Holocaust is omgekomen. Dus die rol die wij onszelf hadden toebedacht... die blijkt toch een wat andere te zijn. Maar ook in andere landen gebeurt dat. Noemen ze een ander land, wat daar ook moeite mee heeft gehad? Nou, laten we leggen, een land als Hongarije... maar ook, ik kan ook een land als Hongarije, ik noem maar... ik kan ook uh, Lita. Noemen. ik nam ook een land als uh, Kroatië noemen. Uh, landen die uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog ook bezig waren... om eigen nationale identiteiten te zoeken. En dachten dat mee te doen met de, de Duitsers... een bijdrage zou zijn aan het uh, herkrijgen van een nationale identiteit... en nationale zelfstandigheid. En dat heeft aangeleid tot excesse regering in Kroatië betrokken geweest. In Hongarije zijn in de laatste fase van 1944... Uh, Honderdduizenden joden... Uh, afgemaakt en uiteindelijk uh, naar de kamp ge gestuurd. Er zijn meer van dat soort uh, afgrijzelijke verhalen te vertellen. Ja, want u zegt hè, bijvoorbeeld dan in Hongarije is dat gebeurd. Ja. Uh, u wil ook dat op plekken waar er joden uh, zijn doodgemaakt... Ja. wat niet gebeurd is in concentratiekamp... Ja. dat die in die landen veel duidelijker herkenbaar worden. Hè? Dat we daar veel meer over te horen krijgen. Ja. Maar daar moeten wij ook over te horen krijgen. Want in de gemiddelde Nederlander, en uw luisteraar... die zal het ongetwijfeld het beeld hebben... dat het allergrootste deel van de, van de joden... De zes miljoen zijn omgekomen in concentratiekampen en in gaskamers. Mm -hmm. Maar het is minder dan de helft. Het overgrote deel van de joden die zijn uh, omgekomen in de holocaust... is uh, gedaan om wat we heet dan in het Engels onkilling site. Dat betekent Babi Yar in, het, uh, in de buitenwijken van Kiev. Ja. Daar zijn in 1941 uh, uh, in uh, op één dag 35.000 joden neergeschoten. Uh, en die plek... Dat herkennen en herdenken is net zo belangrijk als te weten... hoeveel mensen er in die concentratiekampen en die dodenkampen zijn omgekomen. En door wie zijn die daar dan gedood? Waren dat mensen uit dat land zelf? Of waren dat Duitsers die daar waren? Vlak na het begin 1941, als Hitler zijn intocht naar de Sovjet-Unie begint... komen achter de legers van Duitsland komen vier groepen, Vier groepen met het doel om de Joden die daar in die gebieden... en een grootste concentratie van de Joden, om die dus uiteindelijk te gaan afmaken, dood te schieten. Dat hebben ze niet allemaal zelf kunnen doen. Daarbij zijn ze ook, hebben ze ook gebruik gemaakt via hun propaganda en via allerlei nationalistische activiteiten van lokale groepen. En dat heeft plaatsgevonden in Polen, in de Baltische staten, ja. in Belarus, in Oekraïne. Ja. En zijn die Baltische staten dan te porren voor een plek waar je dat kan zien? Dat ze die zelf dus ook die rol hebben gehad in de oorlog. Nou, ik, ik, vandaag heeft de, de Latvische, de, de, de, de vertegenwoordiger van, van Letland onder andere aangegeven dat in Letland nu al de 200 plekken die ze zelf hebben onderzocht waar dit soort dingen zijn gebeurd... hebben gemarkeerd en daar een, ook in, in onderwijs aandacht aan gaan uh, besteden. Ja, en en zo'n dat... ITF, zo'n organisatie die ik dus nu voorzit... Ja. is eigenlijk om elkaar bij de les te houden in dit, dit soort zaken en stimuleren om dat soort zaken te ja, doen. En dat dat ook niet, niet alleen maar in jouw land gebeurt... maar dat het ook in andere landen gebeurt. Overigens vinden de jongeren zelf, want het gaat dus hè, om het, de, edu ja. de educatie... ook blijkt uit een onderzoek vandaag dat 83% van de Nederlandse jongeren... Ja. Ja. Uh, het belangrijk vindt om te herdenken. Ja. Dus dat sterkt u ook in uw plan, denk ik. Ja, dat sterkt me in een plan, maar ik denk dat het ook belangrijk is... dat een van de dilemma's waarvoor we zitten... dat de laatste mensen die dit allemaal aan de lijf hebben meegemaakt... Die ontvallen ons bijna. Dus hoe zorg je ervoor dat die getuigenissen er blijven en dat mensen uit eerste hand horen dat het ook daadwerkelijk uh, gebeurd is? Ja. Het gaat dus niet alleen maar over de geschiedenis. Het gaat ook om de vertaling van die geschiedenis naar de moderne tijd. Kunnen we ervan leren? Wat kunnen we ervan worden? leren? Ja. Ja. U bent uh, een bevrijdingskind, hè? Ja, ja, zo heet U dat. U bent he? verwekt tijdens de bevrijding. Nou, ik ga er niet op details in, maar <laughs> zoiets toch? Zoiets ja. toch? Ja. Is dat is dat ergens een verklaring voor uw fascinatie ook? Nou ja, het is ook een beetje mijn beroep. Ik bedoel in de diplomatie. Uh, ja, u bent ben, diplomaat geweest. Ben ben dat is nog steeds mijn vak. Dus uh, ik ben in een heleboel van die landen geweest en een heleboel dingen uh, tegengekomen. die met deze zaken te maken hebben. Of het nou om oorlogspensioenen uh, gaat. Mm -hmm. Maar ook in, in Oost-Europa, waar ik gewerkt heb. om een aantal van de zaken waar we het hier over hebben. om dat aan de lijve te zien. In die tijd, in de communistische tijd. dat dat allemaal ontkend en op één hoop gegooid. En nu zie je na 1989. dat dat langzaam de erkenning, maar ook de, de bewustwording en van de eigen geschiedenis... met de voordelen en de nadelen aan de voor, naar, naar voren komt. En dat is natuurlijk een heel fascinerend, maar ook belangrijk onderwerp. Ja, sterkte met uw, met uw vak. Dank uw u wel. Werk. Zinnig klinkt het. Ik sprak met Karel de Beer, voorzitter dus van de internationale taskforce... Holocaust Onderwijs. Hij doet herdenkingen, onderzoek en dus ook onderwijs. Ja, dit was hem weer. Um, twee dingen voor vandaag. Straks is er... Uh, BNN Today. Met Willemijn Veenhoven. Ja, dan moet je even over nadenken. Nou, ik wilde eigenlijk nog even zeggen dat reacties ja. achtergelaten kunnen worden op onze site. Oh, ik dacht, oh ja, doe ja, dat maar. Moet ik ook nog zeggen. Zeg dat nou maar, maar even. Ja, dat En ook gesprekken terugluisteren. Ah, dingen.nl En daarna wilde ik ja. naar jou toe. Nou, goed. Dan, dan dus ben je. Ja. Ha, Willemijn. Waar hebben wij het over zo meteen? Ja. Over uh, een van de aller, allergrootste drugsfondsten ooit in de Verenigde Staten vandaag. Um, over de... Prachtige documentaire over Kiteman. De maakster hebben we hier in de studio. En onder andere over die ontvoering in Mali. Uh, wat kan de ontvoerde Nederlander het beste nu doen? Dat en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Renate Evers. Radio 1 Het NOS-journaal. De Franse president Sarkozy vindt dat Eurolanden meer bevoegdheden moeten overdragen aan Brussel. Ook Frankrijk moet een deel van zijn soevereiniteit inleveren, zei Sarkozy. Tegelijkertijd wil hij dat Duitsland akkoord gaat met een grotere rol van de Europese Centrale Bank. De verkiezingsuitslagen van Egypte zijn nog altijd niet bekend. De kiesraad verwacht de resultaten morgen te hebben, terwijl ze eigenlijk gisteren al bekend hadden moeten zijn. In een deel van Egypte werd begin deze week gestemd voor een Tweede Kamer. De twee grootste pensioenfondsen, ABP en Zorg en Welzijn... verhogen de pensioenen volgend jaar niet. Hun financiële positie is te slecht. De premie blijft voorlopig vrijwel gelijk. Maar als over een paar weken blijkt dat de situatie zo slecht blijft... wordt de premie mogelijk toch verhoogd. En werknemers van sociale werkplaatsen hebben geen garantie... dat ze hun huidige werk houden. Staatssecretaris De Krom zei in de Tweede Kamer... dat het kabinet niet wil tornen aan hun rechten... maar dat dat geen garantie is dat ze precies hetzelfde werk kunnen blijven doen. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 1 december, 1 over half 9. Goedenavond. De Amerikaanse politie heeft 30 ton marihuana gevonden. En dat is een van de grootste drugsvangsten ooit. Michiel Vos vertelt zo meteen over de smokkeltunnels. En morgen dan is de loting voor het EK voetbal. Mijn regisseur Patrick Cox die is alvast in gastlanden Polen en Oekraïne geweest... om te kijken hoe die steden erbij liggen. Uh, dat uh, is uh, een uh, mooi verhaal. Hoor je zo meteen. En dan de heideroosjes. Die nemen afscheid na een carrière van meer dan 22 jaar. De heideroosjes natuurlijk de punkband van Nederland... De mooiste verhalen uit die lange loopbaan hoor je rond kwart voor tien. En onze Joris Kreugel die had nog wat Sinterklaas cadeautjes nodig. En Ik mis een beetje de romantiek van het uh, Sinterklaas inkopen doen. Niet meer naar de stad, maar gewoon via internet. En dat heb ik ook dit jaar voor het eerst gedaan. Maar ik wil eigenlijk toch eens kijken hoe dat er allemaal aan toe gaat... in die grote pakhuizen van internetwinkels. Menna Laura Meijer die maakte een documentaire over Kightman. Kightman, now what? heet die vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Maar eerst even Menna, hoe was jouw dag vandaag? Een hele goede dag. Het was de eerste rustige dag na een hele hectische tijd. Dus ik heb ontbeten met de kinderen en uh, tegen een hele grote stapel enveloppen aangekeken. <lacht> niet geopend. Ja, had ik niet gehoopt dat de boekhouder <lacht> luistert want die weet dan dat ik nog niet alles heb gedaan. Ben jij zo iemand die dan alles maanden ja. laat liggen? Oh, ja, ja, ik ja. heb geen zwart gat, ik heb gewoon een gat met enveloppen. <laughs> <Good. laughs> Zometeen, meteen, alles over Kiteman. Eerst even to deze topics, en de no updates. Ja, nieuws uit Eindhoven. Een, een nieuwe actie is er ook tegen gehoorbeschadiging. Henk Krol die gooit een klein bommetje op de homobeweging... En er is een wonder gebeurd in België. Maandag uh, leggen ze de eet af en dan is het echt afgelopen. Uh, dan hebben we echt uh, een regering. Ja, laten we hopen dat het allemaal goed komt. Zometeen meer na 9 uur. En dan naar de sport. Jeroen Stompars, groot fan van Kijtman, hoor ik Ja, groot fan van Kijtman. Uh, uit zijn uh, hip uh, hip-hop tijdperk zeg maar zeggen. Maar dat komt wel ja. aan. Dus ik, ben, uh, ik ga ook weer naartoe, ergens in Tivoli uh, in april, geloof ik. je zou meteen maar even blijven hangen. Dat ga ik zeker doen. Zal ik over sport praten nu? Doe maar. Ja. Twente is al zeker van overwinning in de Europa League. Maar de ploeg uit Enschede moet wel nog twee groepswedstrijden spelen. Vanavond thuis tegen Fulham. Die wedstrijd gaat om de eerste plaats in de pool. En dat is belangrijk, want daardoor kan je weer een makkelijke tegenstander loten in de volgende ronde. Frank Wielaert bekijkt die wedstrijd voor ons. Frank, gaan ze er een beetje voor, de Enschede'ers? Ja, het 0-0 is in principe genoeg. Dus wat dat betreft gaat het uitstekend. We zijn 77 minuten onderweg. En Twente in tegenstelling tot in de eerste helft... waarin het vooral de bal in de ploeg hield... en niet al te veel kansen creëerde. In de tweede helft zijn er wel degelijk kansen geweest. Een enorme kopkans voor Luc de Jong... die de buitenspelval goed omzeilde. De bal wel inkopte. Alleen net niet voldoende uh, raakte... om uiteindelijk die bal binnen de palen te krijgen. De bal ging een half metertje naast de goal van Schwarzer... En nu gaat Shatli eh, naar de kant. En dan komt eh, Janko erin om uiteindelijk toch nog dat goaltje te maken. En de, als er één ploeg überhaupt verdient te scoren vanavond... dan is het Twente wel geweest. Want eh, in ieder geval tot nu toe. Want eh, Fulham heeft wel één hele goede kans gehad uit een vrije trap. Zamora die een bal net nasprikte. Maar Fulham is hier vooral naartoe gekomen om te kijken... wat Twente ervan bakt vanavond. En eh, dat is tot nu toe onvoldoende om de ploeg uit Londen te verslaan. In ieder geval nog een klein kwartiertje te gaan in Enschede voor Twente. Om in ieder geval een doelpunt te maken... publiek Daarmee een tikkeltje meer tevreden te stellen dan alleen maar die eerste plaats in de groep. Want Frank, zoals gezegd 0-0 ja. is genoeg. Ik heb nog één vraagje voor je Frank. Want er, is, er, er komt steeds meer kritiek. Zeepelt het door moet je zeggen op uh, co adriaans Is daar iets van te merken bij jou in het stadion? Nou he, uh, het publiek heeft zich vandaag vooral gericht uh, op het afscheid van Brian Ruijs, Tegenwoordig speler van Fulham natuurlijk. Aan het begin van het seizoen... Uh, overgekomen uh, vanuit uh, Enschede. En die heeft uh, afscheid genomen. Daar heeft het publiek zich vandaag op geconcentreerd. En uh, het concentreren op wat uh, de trainer ervan bakt. Dat zullen ze komend weekend in de competitie waarschijnlijk wel weer gaan doen. Vandaag is uh, Europees voetbal en overwinteren en eerste woorden in de pool. En afscheid nemen van Brian Roes is iets belangrijker. Dat is wel de hoofdreden dat heel veel uh, toeschouwers hier zijn trouwens. Dat Brian Roes er vandaag ook weer een keertje is. En dan nemen ze de wedstrijd nog even mee hier in het stadion. Oké okay, Frank, dankjewel. Een uh, voetbalberichtje nog. Feyenoord heeft overeenstemming bereikt met Ruben Schaken... over verlenging van zijn contract. De aanvaller blijft tot en met de zomer van 2014 in Rotterdam. Rieke van Haren daarentegen gaat niet in op een nieuwe aanbieding. Hij vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Feyenoord. Meer sport vanavond om 10 uur langs de lijn. We hebben reacties na twente hem. We blikken vooruit op de EK-loting, ook bij ons bij Langs Lijn. Die is morgen en een reportage over de allernieuwste zwempakken. Na BNN2D, Willemijn. <tie> Wat vanzien. ben je aan het <tie> doen? Nee, ik zit te in naar de regisseur zodat ik koffie en water wil. Nu heeft hij het ook gehoord. En ik moest lachen om de zwempakken. Ja. Je moet toch de tijd vullen, hè? Nee, dat is heel revolutionair. Oké. Gaan we luisteren. Radio 1, BNN Today. De Amerikaanse politie heeft 30 ton marihuana gevonden in een smokkeltunnel bij de Mexicaanse grens. En daarmee is het meteen een van de grootste drugsvangsten uit de Amerikaanse geschiedenis. En het is al de tweede keer in korte tijd dat de politie prijs heeft. Twee weken geleden werd er ook ruim 17 ton drugs in beslag genomen. Amerika-correspondent Michiel Vos, goedenavond. Goedenavond. Ja, die vangst werd gedaan in een lange tunnel. En we hebben het ongetwijfeld niet over een paar kleine konijnenholletjes, achter elkaar. Nee, het is allemaal heel geavanceerd. Het is een echte tunnel met uh, houten vloer, uh, houten verstevigingen. En uh, ja, inderdaad, zoals je zei, 600 meter lang. Andere tunnels zijn korter, uh, maar anderhalve meter breed en anderhalve meter hoog. Met daarin dus elektrisch uh, geavanceerde treintjes zeg maar, die de drugs van de Mexicaanse kant ondergronds naar de Amerikaanse kant transporteren. Met liften aan de, in dit geval Mexicaanse kant, en trappen aan de Amerikaanse kant. En die tunnels komen dan uit in bondescripte pakhuizen aan de Amerikaanse zijde. In dit geval geloof ik San Diego. Ja. Waar dan hè, vlak aan de grens meerdere industrieterreinen liggen. En daar komen ze uit. Maar ze komen ook wel eens uit in een woonhuis. Of beginnen in de keuken van een woonhuis aan de Mexicaanse kant. Dus het is allemaal heel... Het heeft een beetje een jongensboekachtige ja. trekken. Er zijn natuurlijk ook veel foto's van die tunnels te zien. En, maar het heeft ook natuurlijk gewoon niet uh, keihard realiteit. Uh, want er vallen ook doden natuurlijk. Ja, en, en zo'n tunnel... ...zeker als het 600 meter lang is met al die apparatuur erin... De, die bouw je niet even in een weekje, neem ik aan. Daar zit... Nee, daar gaan jaren over. En die tunnels worden steeds geavanceerder. Er worden steeds meer mensen aangetrokken om die tunnels te maken. Wat dan ook weer door de politie kan worden gezien. En ja, dat loopt dan in de gaten. Laatst is er een civiele ingenieur die afgestudeerd... en wel uh, was ingehuurd door de drugskartels uh, uh, om die tunnel te bouwen. Die is gearresteerd. Die zit nu drie jaar in de bak. En die werd gezien met een, zeg maar een soort... ja. Maanlandingachtige machine waarmee je tunnels graaft. Dus je moet je. Dit, dit is een soort industrie. Want het is big business. Het ja. is big business, want de kartels zeg maar, hebben geen mogelijkheid meer om de drugs gemakkelijk over, de, de, over het oppervlak zeg maar, te, te, te, te smokkelen. Dus doen ze het nu ondergronds. Ja, want dat is echt in, om het maar even zo te zeggen. Of te smokkelen via tunnels. Dat wil zeggen, sinds 1990 zijn er meer dan 70 tunnels. Um, uh, of meer dan 100 tunnels moet ik zeggen, uh, ontdekt. En ja. er zijn sinds 2008 geloof ik meer dan 70 tunnels ontdekt. Dus men denkt dat er steeds meer tunnels worden gegraven... omdat de patrouilles en de surveillance en zo, et cetera... de bewaking aan de grens steeds meer toeneemt. Dat willen Amerikanen. En sinds 11 september 2001 kwam er steeds meer aandacht over... voor, nou ja, terrorisme werd in het begin gezegd... maar het zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon drugs die de grens overkomen. En in die drugsoorlog, ja, je moet je dat een beetje voorstellen... alsof dus België in één keer explodeert in een soort drugskartelland, uh, waar sinds vijf jaar, in het geval van Mexico, 42.000 doden zijn gevallen. Al dan niet moordpartijen, opgepakte mensen, et cetera. Dus het is echt iets wat aan de Amerikaanse grens, als je dus in California of Arizona woont, gewoon direct over de grens gebeurt. Kan je nou zeggen, want het is dus net een enorme vangst gedaan. Twee weken geleden ook al een enorme vangst, ook in een tunnel. Uh, is de war on drugs opgevoerd? Of is het min of meer toeval dat het nu nou, twee weken geleden gebeurt? Het is niet opgevoerd, maar uh, de Amerikaanse autoriteiten zeggen... dat ze altijd goede zaken doen aan, de, aan het eind van het jaar... want dat komt vlak na de oogsttijd van de marihuana aan de Mexicaanse kant. Die zit namelijk in de herfst. Aha. En dan zegt men aan de Amerikaanse kant... Uh, de Mexicaanse kartels doen harde zaken vlak voor de kerst... want met de kerst werken ze niet. Dat, dat valt ons altijd op. In de kerst dan vallen onze... Hè, de taxi valt stil. Er worden geen afluisteren. De, de, niemand, niemand kan worden afgeluisterd. Er, er wordt niks gedaan. Dus want, want het zijn goede katholieken en die werken niet met kerst. Juist, ja, want die zitten dan kennelijk toch dus gewoon... met kerst, of je nou drugsloord bent of niet... zit je toch gewoon met je schoonmoeder aan het <lacht> Dat is een beetje het idee. Dus nu worden dit soort vangsten... Uh, uh, die worden meestal aan het eind van november, begin december gedaan. Ja, dat is vreemd. Maar goed, ook daar zit dus een soort seizoenspiek in. Ja, ja. Dus gewoon zaken doen. En zeg daar... Amerikaanse autoriteiten, die drugslords hebben te maken met gewoon enorm uh, veel aanbod wat ze krijgen aan het eind van het jaar. En dat moeten ze gewoon kwijt. Dat moet naar Amerika. Nou ja, en tijdens de feestdagen heb je wel zin in wat drugs toch? Dus dat wat dat betreft Ja, is het, uh, ja en omdat het, he, omdat het medisch gezien steeds meer toegankelijk is om in Amerika drugs te gebruiken, althans marijuana, zeker niet de harde, harde spullen, uh, is er dus meer, uh, meer vraag dan ooit. Ja. Nou, dat bleek dus uit de vangst van 30 ton marijuana. Dus een van de grootste drugsvangsten ooit uit de Amerikaanse geschiedenis. Michiel Vos, dankjewel. Geen dank. Gaan we even naar Frank Wielaard, FC Twente voelen nog een kwartiertje. Zoiets? Nee, minder hè? Vijf minuten doen Vijf we minuten? nog, uh, Willemijn. Mm. En uh, Twente doet in ieder geval nog een serieuze poging... om deze wedstrijd uh, de drie puntjes binnen te slepen... om nog een doelpunt te maken. Vooralsnog is het 0-0. Voelen beperkt zich in Enschede uh, tot nu toe. En zeker in die laatste fase tot het wegschieten van de bal. En dan maar hopen dat het zo lang mogelijk duurt... voordat Twente weer in de buurt van uh, de, de Londense goal is. John nu met een lange bal richting de tweede paal. Iets te lange bal, want uh, Bayrami... Kan er alleen maar naar kijken. Ziet de bal over zich heen zeilen. En over de achterlijn gaan. En uh, dat is een beetje de manier waarop Twente dat doet. Veelvuldig die linkerkant zoeken. Af en toe komt het ook eens over, uh, over rechts. Over Bayrami. In samenwerking met Rosales. Maar uh, Ola John is in de tweede helft toch een, een favoriet aanspeelpunt. En die moet dan met de voorzet komen. En dan zou eigenlijk Luc de Jong. En nu ook uh, uh, zou dat. Uh, uh, nog wat hulp kunnen krijgen van, zou die kunnen krijgen van uh, Janko. Maar uh, tot nu toe wil dat allemaal nog niet lukken. Maar Twente doet wel serieuze pogingen om die wedstrijd uiteindelijk binnen te slepen. Vier minuten heeft het daar nog voor. Officiële speeltijd en nog wat extra tijd dat er ongetwijfeld bij zal gaan komen. Twente tegen Voelen in Enschede nog 0-0. Wat een mooi nummer, gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even naar Frank, want er is gescoord. Twee minuten voor tijd. Je brengt hem niet voor niks in, die Oostenrijker. Mark Janko, hij maakt hem op aangeven van Bayrami. En een feilloze paas. En natuurlijk staat Janko, het is tenslotte zijn specialiteit op de goede plek. ...om deze wedstrijd te beslissen. Ik heb het al eerder gezegd... ...Twente verdient deze wedstrijd te winnen. Simpelweg omdat het dat heel graag wil. En omdat Fulham op alle mogelijke manieren laat zien... ...dat het zich geen een ene kan schelen hoe het allemaal precies loopt. Uitstekend die bal naar de rechterkant uh, verplaatst. Daar waar uh, Bayrami helemaal vrij is. En die bal achter de verdediging van Fulham neerlegt. En dan is het uh, Janko uiteindelijk die uh, de bal uh, afmaakt. Heel goed gedaan van FC Twente en heel verdiend ook gewonnen. En nu weet Twente in ieder geval zeker dat het als nummer 1 eindigt in uh, de pool. Want uh, ja, of de Fulham moet nog wat terug gaan doen, dan wordt het allemaal weer heel erg anders. Daar gaan we even lekker niet van uit. Eén minuut officiële speeltijd nog. Daar komt nog wat extra tijd bij. Laten we afspreken. Als je mij niet meer hoort, gaat Twente gewoon winnen met 1-0 van uh, Fulham. <laughs> en dan is Twente door naar de volgende ronde als groepswinnaar in de Europa League. Frank Bielhuis, dankjewel. Met Laura Meijer hier aan tafel. Die een documentaire maakte over Kijtman. Zou je ooit een voetbaldocumentaire kunnen maken? <lacht> Lijkt me uh, voor alles nog niet heel inspirerend. Maar je weet het niet. Hè? <lacht> ik, ik zie <lacht> zag hier een scherm aan in de studio. Ik zie jou zo achter al hangen. Oh. Dus. <lacht> ik hoorde in de auto ook al deze wedstrijd. De hele tijd 0-0-0-0. Maar toch ja. maken we dit nog mee. Ja, nee, dat, is, dat, is, <lacht> ja dat, is, dat hebben we even zo geregeld. Dat heeft u uh, goed, uh, goed gedaan. Net even dat nummer. Ja, ik, vind het, ik heb het gezien ooit live op, uh, op, op Lowlands. Sorry. En uh, ik stond helemaal vooraan en ik keek achter me. En er stonden echt twintig mensen te huilen. Mm. Zo mooi. Um, is dat ook? Jij hebt een, ooit een clip voor hem gemaakt. En niet ja. bij dit nummer, maar bij Blue Like Trumpets, uh, de allereerste. Maar ik kan me voorstellen dat het een figuur is waar je. Denkt, daar wil ik een documentaire over maken als je ziet wat hij met mensen doet. Ja, dat, was, dat, he, dat is heel bijzonder aan hem. En toch, uh, ik, dus ik maakte zijn eerste clip. Dat was helemaal in het begin. Toen wist eigenlijk niemand wie hij was. Dus toen was totaal onbekend. En dat hele succesjaar, dat leek ons toch niet zo heel interessant. Dus het is wel zo dat we echt hebben gewacht... dat er iets ging gebeuren... waardoor het ook voor een film spannend zou kunnen worden... om dat te volgen. Want alleen maar succes, ja. Is geen verhaal. Nee, nee. <laughs> ja, even, de, de, Hij heet Kitman now what? En uh, dat klopt inderdaad, want het gaat, natuurlijk na, het gaat na zijn su succesperiode... Um, Um, hij wil dan een project doen met allerlei jam-sessies met verschillende muzikanten. Nou, dat loopt allemaal een beetje lastig. Ja. Dat zie je in het documentaire heel mooi. En ik heb hem gezien en ik, het is een prachtige film. En ik dacht, het is geen lachenbekje, die Kijtman. Dat klopt. Nee, dat nee, klopt. Ja. Nee, maar goed, het was ook echt wel een zware tijd. Hè? En, uh, maar ik denk dat dat ook een hele goede omschrijving is. Het is geen lachenbekje. Nee. Ik dus dacht... dat, dat wat jij omschrijft, hè? dat die mensen zo waanzinnig weten te raken... Uh, dat heeft dus niet daarmee te maken, laat ik het zo zeggen. Dat, zit hem echt, dat charisma zit hem in iets heel anders. Ja, dat zit hem niet in de... Ik dacht, dat ja. zal je vriendje maar zijn. <laughs> ja. de, de, namelijk, um, de, de, nou ja, beschrijf het even zelf. Ja. Hij is bezig met een project mm. en dat mislukt nogal. Dat is, het is ja. te groot, hè? Ja. Nou, hij, kijk, hij, hij uh, besluit zeg maar eind 2009 om te stoppen. Dat was eigenlijk sowieso al een heel bizar besluit, omdat... En, en na, hij stond op het, het hoofdpunt van het maar... Alleen maar uitkocht zalen. Iedereen zegt ook: van nou, dan kan je minstens nog twee jaar mee door. Uh, hij zegt: van nee, ik stop ermee en uh, ik ga nieuwe dingen doen, uh, nieuwe dingen bedenken. Uh, hij, het eerste wat hij bedacht was eigenlijk de jam sessions. Dat is een reeks concerten die hij wil geven op allerlei bijzondere locaties. En een aantal daarvan zie je in de film. Maar het is natuurlijk een heel erg bedacht ding. Dus je hebt gewoon een heel groot gebouw, zoals Radio Kootwijk. Het van, Ergens een in de bossen. Een ja, midden op ja. de Veluwe. En uh, daar wil hij dan naartoe met een orkest. wat in feite hè, Met zijn eigen orkest of met andere gastmuzikanten. Die niet zozeer weten wat ze moeten gaan spelen. Maar zich laten inspireren door de ruimte. Dus het is echt een concept. Ja, en dat en... ligt hem niet. En je ziet hem worstelen ermee. Ja. Het is heel... Uh... Daar heb een fragmentje van? Want nou ja, uiteindelijk komt hij juist een beetje hyperactief. En uh, uiteindelijk komt hij, omdat het allemaal een beetje te boven het hoofd groeit, in een dip terecht. En uh, daar heb jij het ook met hem over in de docu. Moeten we even het goede fragment hebben? Want we slaan er eentje over. Yes. Ik uh, merk heel erg de laatste tijd dat ik in een soort onderbewuste wolk zit. Alles zit achter een soort glazen bol, achter een bubbel. Maar ik zou mijn god niet weten hoe ik daaruit moet komen.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 Daar die klep voor, die ken ik niet. Ik vond het een beetje een... Uh, het is typisch zo'n artiest die helemaal met zichzelf helemaal in de knoop zit... en dan zie je hem op de bank hangen met allemaal plegen blikken bier en is maand roken en roken. Hoe vond hij het zelf om die film terug te zien? Want het lijkt me nogal confronterend. Ja, ik denk dat het ook heel confronterend was. Kijk, Hij, hij is natuurlijk ook heel jong. Hij is 25. Uh, op dit moment, toen we hem draaiden, was hij 24. En ik denk dat uh, het idee dat er een documentaire over je wordt gemaakt... dat je je op geen enkele manier realiseert wat dat dan werkelijk betekent. En om jezelf op zo'n manier terug te zien is natuurlijk altijd heftig. Zelfs als je gewoon een en al een leukigheid zou zijn, zou dat heftig ja. zijn. Dus ik denk, zeker omdat de periode waarin we hem volgen... maakt hij ook echt heel veel mee. En uh, daar zit ook heel veel uh, verdriet bij. En ook heel veel donkere dingen. Dus ik denk, zeker, Hij, sch dat hij schrok een, een beetje. Ik denk dat hij wel een beetje gezocht is, ja. Want het is ook nog in première gegaan in Tuschinski. Nou, Tuschinski, een enorm scherm, scherm. Ongelooflijk groot scherm. Ik denk dat dan zeg maar een kloosje van een gezicht is. Dus dan gewoon vijf meter hoog. Ja, dat is, heeft iets onmenselijks... om zeg maar, dat zelf moeten ervaren. Ik zou het nooit doen. En ik vind het ongelooflijk. Hij zat in de rij achter mij. En ook uh, dat een, soms boog hij zich dus tijdens de film naar mij toe. En dan zei hij, ik haat je, ik haat je. <lacht> en, dus dat is... Ik begrijp dat ook. en we hebben, Ik heb ook afgesproken met hem... dat ik het nooit meer zal doen met hem. Uh, en, uh, ik hij wil, hij, nooit hij, meer uh, nog een documentaire <laughs> nee, maken. Nee, maar ik wil nooit meer nog een documentaire. Maar goed... Het, het maakt de film wel heel bijzonder. Ja. Snap je? Dat, dat, dat die dingen daarin gebeuren en dat hij zo kwetsbaar is en dat je dat zo ziet hoe hij van hoog naar laag gaat. Ja, um. Van was enorme succes naar eigenlijk een beetje artistiek nou, dieptepunt. In ieder geval, hij weet, ja. hij, hij weet niet wat hij wil. Want die jam sessies zijn mislukt. En ja. Hij weet het niet. Um, het eindigt heel mooi op IJsland. Dan moet hij in zijn eentje daar rondlopen in de sneeuw. Super mooie beelden. Gaat hij nog weer een keer heel erg succes krijgen, vraag ik me af. Nou, kijk, dus aan het eind van de film dan zien we hem in de studio. Dus hij is ook bezig met de opnames van een nieuwe plaat. Die plaat die komt nu ook echt. Dus die komt begin volgend jaar komt die uit in het voorjaar. Jeroen oh, je, je Stompors van de sport heeft ja, dus meteen. Is die. Ja, ja, precies, die <laughs> kan, gaat er ook meteen naartoe. Nadat hij de film heeft gezien. En dan, uh, dan is er ook al een tournee inderdaad. En die is volgens mij ook helemaal uitverkocht. Dus er is absoluut iets wat mensen gewoon ongelooflijk nieuwsgierig maakt naar hem. Als het dan maar niet je vriendje is, dacht ik. Ja, maar het is toch ook niet jouw vriendje. <laughs> nee, maar. Maar, maar ja, weet je, mensen in de film die de ziel. Die, ja, die wil je ook niet als vriendjes, nee, toch? Nee, en dat ja. maakt het wel een hele mooie film. Ja. Vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Dus Kitman. What Now What? Ja. Moet ik zeggen. Menelaus Meijer, dank je wel. Dank je wel. Today. Helpt alcohol eigenlijk tegen verkoudheid? Die vraag beantwoorden we zo in Durf te vragen. nu de dag van Joris Keuchel. Het grote pakhuis van Sinterklaas, daar sta ik voor. Het is de grootste internetwinkel van Nederland. En ja, vroeger, en dan praat ik nog over vorig jaar, want dat is ook al voor mij vroeger. Dan had je nog die romantiek, dan reed ik in mijn auto naar het centrum... om daar van alles te gaan kopen. Tassen, misschien soms nog een keer teruglopen naar de auto... omdat je het allemaal niet meer kon tillen. Maar ik ben om, gewoon thuis, achter je laptop... En bestellen maar wat je ziet. En het is handig en het is praktisch. En je hebt het meestal de volgende dag in huis. Maar ik ben zo ook een klein beetje die romantiek, heel eerlijk. Maar ik ben eigenlijk ook benieuwd van hoe dat er nou aan toe gaat. Deze dagen in die grote pakjeshuizen. Michel Cheven, marketingdirecteur van ja, eigenlijk de grootste internetwinkel van Nederland: bol.com. De Zwarte Pietjes zijn al heel erg druk bezig, volgens mij, op dit ogenblik. Hè? Topdrukte. We zagen dat Sinterklaas dit jaar wat laat op gang kwam. Want begin november iedereen nog met hele andere dingen bezig was. Maar ondertussen stijgt de omzet explosief. En op piekmomenten verkopen we vijf producten per seconde. En dan kom je in één keer binnen in een enorme hal met lopende banden. En er liggen allemaal cadeautjes in stellaatjes opgesteld. Check hekels, we staan hier nu op de vloer. Hey, maar er staan hier echt dozen met boeken, cd's, weet ik veel allemaal. Ja. En het komt op een enorm grote lopende band terecht. Elk product en elk factuur wordt op een satéband gelegd... die met zo'n uh, twee meter per seconde voorbij raast. Je is dat er bijna duizelig van. Ja, dat word je enorm duizelig van. Even met z'n tweeën tien minuten naar kijken. Ja, <laughs> <laughs> nou, dat red je niet. En dan kijk je er nog alleen maar naar. Ja. Laat staan dat je ook de producten erop moet leggen... zoals je nu zo voorbij ziet komen. Nou, al deze producten worden op zo'n plankje gelegd. Zo'n plankje wordt gescand, samen met het product... En vervolgens verzorgen uh, uh, uh, het systeem ervoor dat ze allemaal, als u een dvd, een boek en een cd bestelt, dat die allemaal bij elkaar in een bakje gaan vallen. En als zodanig hoeft er eigenlijk niemand meer na te denken. Dat doet het orderpix systeem, dat doet het sorteersysteem. En samen zorgen zij ervoor, met onze mensen, dat 200.000 producten elke dag verwerkt worden. Ik zie ook dat ze aan het inpakken gewoon zijn. Hè? Er wordt ook een uh, daar. Nou, hier liggen twee producten in. En een... ergens Bobby en de rest? Ja, twee keer ergens Bobby. DVD'tje. Nog nooit om gelachen trouwens. Be... <laughs> Smaakverschillen natuurlijk. Boven dit bakje brand nu een groen lampje. Het te teken voor de inpakker, die staat nu naast je. Nou, het pakje ziet er zo uit als deze dame de goederen in een envelop... of in een kartonnetje heeft gestopt. En deze wordt dan voorgesorteerd op postcode... zodat Postgenel ze heel eenvoudig kan bezorgen morgen. Die romantiek gewoon eens even naar het centrum toe rijden... of ja. een keer extra ja. teruglopen naar je auto, ja. want je hebt te veel pakjes. Ik ben eigenlijk ook overstag, Maar ja. aan de andere kant heeft het ook, heeft het ook wel iets hè, om een beetje in winkels te snuffelen. Nou ja, winkels snuffelen is net zo leuk denk ik, als online snuffelen. De romantiek verdwijnt nogal snel als er een, een hagel of een regen bij je overheen komt. In een lange rij. Of je bent naar de winkel gegaan en het product is uitverkocht. Je ziet dat natuurlijk online direct. Daar hou jij er ook nog wel een beetje van. Ondanks dat je hier werkt. Uh, gewoon eens even lekker een winkel in te lopen. Natuurlijk, winkel inlopen blijft altijd leuk. Hoeveel producten hebben jullie nou liggen? De locatie waar we nu zitten, we hebben de 8 in, in Waalwijk. Uh, deze locatie zal ongeveer zo'n 130.000 verschillende soorten artikelen herbergen. Als je kijkt naar aantallen, dan zit je al snel op een half miljoen. Bij jou komt Sinterklaas eraan, Kerst komt eraan. Ja. En dan komt er ook nog eens een bonus overheen. Wij vieren Sinterklaas pas in januari volgens mij. Want wij moeten alleen maar werken en we maken 12 tot 17 uur per dag zijn uh, geen gekke dingen uh, af en toe van mij dan. Wij werken van 7 uur s ochtends tot 1 uur s'nachts. Je <laughs> ziet er nog goed uit hoor. <laughs> ja, op al die uren die je... hebt. 112 uren, nou mijn stem gaat er een beetje aan. Het is toch grappig om even gezien te hebben hoe dat allemaal in wordt gepakt. En uh, hoe ik mijn cadeautje thuis heb gekregen voor Sinterklaas, voor iemand anders dan. Dit jaar is uh, waarschijnlijk al bekend wat ik ga krijgen. Dat worden waarschijnlijk weer sokken of een paar wanten. Maar voor volgend jaar weet ik al wat ik ga vragen aan Sinterklaas. Ik wil een internetwinkel, net zo groot als dit. Want volgens mij is dat big business. En wil je filmpjes zien van onze Joris? Die is heel leuk. Die kan je zien op bnntoday.nl. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij beantwoorden iedere avond een vraag van Twitter. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Joe van Burik vraagt, helpt alcohol eigenlijk tegen verkoudheid? Hashtag durf te vragen. ...met huisarts uh, Raymond Mokram. helpt alcohol tegen verkoudheid, tot mijn verbazing mogelijk wel. Er is onderzoek naar gedaan. Als je gematigd alcohol drinkt, dus tussen de 8 en 14 glazen wijn per week... ...met name rode wijn, die 60% vermindering hebt tot de kans op het ontwikkelen van een neusverkoudheid. Geneest alcohol een neusverkoudheid? antwoord is nee. Wat kun je doen als je wel een neusverkantig hebt ontwikkeld? Dan moet je de haarstuin in keuken neuspray, stoombaden, etc. En dat vermilkt gewoon de symptomen. Ashteyk durft te vragen. Morgen hoor je er weer eentje na negenen. Nog meer BNN Today. Eerst het nieuws nu met Renate het nieuws nu met Renate Evers.